Eigenlijk hebben we moeten er nog een uur bij pakken daarna, maar dat zie ik nooit. Ja, moeten we ja, moeten maar... nog even over omhandelen. Ik ga nog even koffie uh, pakken. Zijn Oké, okay. tot zover. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 9 uur. Mark Visser met het NOS Journaal. In Denemarken heeft een Somalische man geprobeerd de tekenaar van de omstreden Mohammed Khartoum te vermoorden. De man van 28 drong het huis van tekenaar Kurt Westergaard binnen met een mes en een bijl en riep dat hij Westergaard zou doden. De tekenaar kon de politie waarschuwen die de Somaliër heeft neergeschoten. Volgens de Deense inlichtingendiensten heeft de man banden met de Somalische terreurbeweging Al-Shabaab en met Al-Qaeda in Afrika. Cartoonist Kurt Westergaard veroorzaakte in 2006 veel ophef in de islamitische wereld. Met een spotprint waarop de profeet Mohammed is afgebeeld met een bom in zijn tulband. De ambassades werden aangevallen. Een tientallen mensen kwamen om bij rellen in Azië, Afrika en het Midden-Oosten. De nu 74-jarige Westergaard heeft sindsdien politiebescherming. Burgemeester Cohen heeft in zijn nieuwjaarstoespraak Amsterdammers geprezen die zich inzetten voor de stad. Volgens Cohen zijn betrokken burgers erg belangrijk voor de maatschappij. Verder zei hij dat de overheid zich de komende tijd moet afvragen wat ze zelf moet doen en wat ze moet overlaten aan private partijen. Volgens Cohen is dat nodig omdat de gemeente en het Rijk fors moeten bezuinigen vanwege de crisis. Duizenden Filipijnen die waren geëvacueerd omdat ze dicht bij een actieve vulkaan wonen, mogen weer terug naar huis. Vulkanologen verwachten geen uitbarsting meer van de Mayon-vulkaan, een van de meest actieve vulkanen van Azië. De vulkaan is de afgelopen 400 jaar zo'n 50 keer uitgebarsten. De hoofdprijs in de postcode loterij is gevallen in Eindhoven. In de wijk met de postcode 5625 wordt 30 miljoen euro verdeeld onder mensen die meespelen. Hoeveel iedereen precies wint, wordt donderdag duidelijk. Het weer vanuit het noordwesten sneeuw de temperatuur ligt vanmiddag rond het vriespunt. Dit was het NOS Journaal.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 Toen hmm. kwamen ze ook weer vandaan. Denemarken geloof ik. Ik zei altijd België, maar ze kwamen met Denemarken. Het kan ook Oostenrijk zijn. Zwitserland. Ja, Wat ja. was het nou? Maar goed, wij draaien hier op de radio. Dat is het belangrijkste eigenlijk. Around the Bench. Het is uh, toebakken En het is het tweede gedeelte van het radioprogramma namelijk. Nee? Het is wit in Zandvoort, mocht je deze kant op komen. Het is heerlijk. Het is een mooi gezicht op het strand ook. Al die sneeuw. Ja, ik vind het altijd zo mooi als het echt nog zo, echt zo makkelijk wit is. En dat je er dan de eerste bent die er doorheen rijdt. Ja. Dat is natuurlijk voor ons op ook niet moeilijk. We zijn gewoon een van de eerste. Maar ja, natuurlijk. Het heeft wel wat, vind ik, van deze wereld van jou, maar het is zo stil. Het is zo heerlijk om te slippen ja. dan met je auto door zijn straat en even handrem en probeer helemaal rond uh, te komen, maar dat lukt niet altijd. Ja, uh, Er ja, komt misschien een kwindenband terug. Uh. Heb ik weer de bon? moet je niet aan mij vragen. Ik was geleden een nieuwe bon Ik Dat heb ik bij bon. ik ik ja. jongens erop gezet. Maar moet ik eens even navragen. Nou goed, maakt helemaal niet uit. Uh, goed nieuws in België. In Nederland, ja, in Nederland doen ze dat toch niet? Het Belgische Koningshuis moet dit jaar de broekriem aanhalen. Oh, ja. Door de economische crisis worden de, de, de donaties, of het nee, geld wat de familie krijgt, verlaagd. En dat wordt dat is, voor het eerst in de geschiedenis. In de Belgische geschiedenis krijgen ze minder. Zoals Prins Philip krijgt volgend jaar 85.000 euro minder... en houdt dus 950.000 euro per jaar over. Oh, nou. Ook zijn broer Laurent moet rondkomen van 310.000 euro. Een ja, verlies dat van 29.000. Ja, ik ga het ook, ook wel ja. En ook Fabiola, Truthola, uh, wordt 132 euro gekort. 122.000. Oh. Wauw, ja, dat is een flinke bedrag. En verder, koning Albert hoeft niet in te leven... want ja Zo'n mooie man natuurlijk. Want die moet er van een hofhouding onderhouden. En die moet rondkomen. Oh, dat is krapjes hoor. Uh, 10,5 miljoen euro. Nee, Daar moet, moet hij rondkrijgen. Ja, die hofhouding. Ja, het is die die ik ja nou. maar het is ook terecht hoor, dat ze gekort worden. Ik vind het van wel, ja. Want uh, ze hebben gewoon weer niet op zitten letten. Want het uh, rookverbod in eetcafés dat ja. dus uh, per gisteren in werking te treden, is niet rechtsgeldig. Nee. De Nederlandse tekst in het staatsblad bevat een zin in het Frans. En daardoor is de nieuwe rookwet ongeldig voor de Vlamingen. Want uh, dan is het gelijk uh, weg ermee. En de Nederlandstalige teksten... Uh, uh, ja, als het niet grondwettelijk is, dan kun je het al vergeten. En koning Albert II, die dus de wet heeft ondertekend... heeft er zin over het hoofd gezien. En de regering zit wel in haar maag met de zaak. wil zo snel mogelijk een rechtzetting in het staatsblad. En in restaurants in België geldt al rook voor bod. Maar in gewone kroegen moet dat er nog komen. Denk ik van nou, lekker dan. Lekker, lekker slordig ook weer. Ja. Ja, ik had ook wel verwacht dat het beter ik heb natuurlijk ook een kleine verhoging gekregen afgelopen jaar. Vorig jaar moet ik zeggen, het is alweer een jaar in, verder natuurlijk. Maar daar had ze gezegd: van... Ja, maar wij zijn ambtenaren. Wij, wij kregen altijd gewoon automatisch al wat meer. Dan had ik als koningin gewoon gezegd: dus zelf, dat geld, dat maak ik over naar een goed doel. Bijvoorbeeld. Ja, ja, dat had een nou, mooi ja, gemaakt geweest. Dat was of zo, hè? Ja, dat was een mooi <laughs> ja. geweest. De Galactico's, die komen echt uit België vandaan. Nieuwe single uit Humble Crumble. My battleship got to... Galacticus, allereerst Humble en Crumble, dat is wel erg leuk als je de hoesje bekijkt. Die zien ze ook in een van die, uh, ja, wat zijn het uh, ruimtepakken, zie ze. Oranje ruimtepakken. En nou ja, dat ziet er gewoon al grappig uit. Het is bijna een van de eerste singles die uitkomen in het nieuwe jaar. Het is namelijk 2 januari, mocht u even in komen hebben gelegen. Het is 2 januari 2010. Ja. Dan hoor ik oranje ruimtepakken. Maar ja. ja, dit jaar gaat, uh, gaan we natuurlijk weer voetballen. Ja. Dus dat is voor ons, hè, die oranje ruimtepakken. Die kogelvrij Vest hebben we er ook bij nodig. Want het is allemaal in Afrika natuurlijk geloof ik. Maar wat hoorde ik nou toch voor een raar verhaal van Linda de Mol toevallig even op tv. Van ja, ja dat zij hadden van iedere keer als er gescoord wordt in Nederland. Dan leggen ze een sinaasal op de televisie. Huh? Ja, dus, en dat helpt echt, zei ze. Want dan gaan ze nog meer scoren. Nou, goed. wel aparte uitspraak. Het wordt tijd voor vakantie dan. Een beetje vreemde familie, die de molletjes. Ja, ik wou zeggen, dat moeten met je uitkijken. <laughs> want het zijn natuurlijk ook een beetje te... Nooit uh, het uh, uh, Opa windvie effect. Wat zij zegt, er gaan mensen extra ecinezappels kopen. Ja, ik denk dat de, de, dat de, dat de omzet van de ecinezappels significant ja. gaat stijgen. Significant. De komende... De komende nou, om het lijstje nog WK? Achter... WK, hè? Ja, WK. Oh, nee, sorry. Vraag het niet aan nou, mij. Het zal wel WK zijn, want het is buiten Europa wordt het gevoetbald. Dus anders is het het EK, denk ik. Ik denk dat ik het maar zo moet bekijken. Ja, dat is wel Ik ben wel echt blond, hoor, wat voetballen betreft. Ja, maar toch heb je het leuk over redenatie erbij bedacht. Ja. Nog een, pla nog een plaatje erachter. Achter deze Hummel Crommel hadden we Dictionary van The Go Find. Dat is een beetje, die een beetje synthesizer, grappig, grappig muziek maakt. Goed, okay. wetenschaps, Nee, niet wetenschapsnieuws. Uh, leuke berichtgeving. Maar we waren nog even in de cijfers van de Koninklijks Huis. Ja. Want waren we toch wel zoiets. Ja, hoeveel geld gaat er nou in om, weet je wel? We hebben net wat cijfers gehoord over het Belgische Hof. Maar hoe zit het met ons eigen Hof? Nou. nou, ik moet zeggen, ik heb dus de ramen over 2008 kunnen vinden. Ja. En ik ga dus ervan uit dat in 2019 het ongeveer een procent of twee hoger is geworden. Maar de koningin zelf, die kreeg dus zeven, uh, zakgeld, 792.000. En Willem-Alexander en Maxima allebei 235.000. Nou, ik oh. vind als het 10% ervan is, dan redden we het. Nou, net niet hè. Nee, nee. dan net niet. Nou, als het netto is, misschien net dan. Dat is zakgeld maar, uh, dat, Dit is het zakgeld. Oh, Oké. Okay. En daarnaast hebben ze dus ander geld. Ze krijgt de koningin dus 1590.000 voor de personele lasten. En 1890 voor de niet-personele lasten. Dus die krijgt dus bij elkaar 4.201.000. Dat is in 2008, hè? Dus dat ja. zal er nu iets meer zijn. Iets meer, ja. En Willem-Alexander, ook, uh, ook voor de personele lasten: krijgt Willem en Maxima allebei 310.000. En voor niet-personele lasten 463.000, 348.000. Dus dat zijn de kinderen. Weet het, die niet-personele lasten. Ik denk dat daar dus die groene draak onder zit of zo. Die draakje? Ja, ja die, die draak van de boot. Oh, dat zegt het een bodemloze put waar heel veel geld in gegooid wordt. Maar het is wel een heel mooi schip. Ja, maar het volgens boot? mij had niet is ooit de Nederlandse bevolking die aan de koningin geschonken? Ja. En, ja. ja, en nee, want zij betaalden dat niet zelf. Dat ging gewoon uit de, Belasting. uit de gewone gelden. Dus niet uit deze. Dus dit is nog weer een ander potje. Ja, dat is, dat is een schande. En, ja. en, en hoeveel zakgeld krijgt uh, Amalia inmiddels? Ja, dat willen we wel eens weten, ja. Hoe dat zit. Krijgt ze zakgeld? Nou, mag misschien, ze, misschien... ze na school wat uitzoeken als, uh, bij Intertoys of zo? Nou, heeft ze nog wensen? Want ik heb wel het idee dat die gewoon hele zolders vol speelgoed hebben, weet je? Tuurlijk, maar dat wordt ook opgestuurd door iedereen die er, die, ja. die foto's heeft gezien. O, zijn ze schat, ik stuur weer een teddybeer. Ja, de, erg Die toch? komen om in de teddyberen gewoon echt. Het ja, huis is brand of veilig door die teddyberen. Volgens mij als hij die dingen dus gewoon mee, uh, die wilde hij natuurlijk meenemen naar, uh, naar, de, naar het nieuwe huis van hem natuurlijk. En dan denkt hij, gaat hij ze daar gewoon allemaal uitdelen aan het personeel en zo. <laughs> ja, dat is nog niet eens een slecht idee, nee? Nee. Ja, die kun je het wel. Moet best wel met je recyclen. Dat mag best wel. Ja, vind ik wel. Ja, zeker. Ja, 20 over 9. Uit het zonnige zandvoort roep ik allemaal weer. Maar dat is vaste tekst, hè. Dat moet ik roepen ook gewoon. Maar het klinkt onder. gewoon. Ja, het klinkt gewoon. Dat is gewoon leuk. Uh, Arsenal. Lutuk. Le Geen idee waar het voor staat, maar het doet me wel denken aan. Ik heb, heb trek ergens in. Lutuk. Lutukje. Ja, zo is wel ooit een ander plaatje. Ik zit te denken, gods, wat het nou was. Ik heb hem heel vaak gedraaid gewoon. Maar ook een Belgisch beentje, zoiets. Maar ik durfde er tegenwoordig niks meer over te zeggen, want ik heb er zo vaak naast gezeten. Met het benoemen van beentjes waar ze vandaan komen. Dit was uh, Le Tuk. En ik moet zeggen, ik vind het er ook een beetje slaperig van. Maar dat ligt ook een beetje aan mij. Ik had vanochtend even te weinig pilletjes genomen. Dus ook. Je, Je moet een wel een beetje een wegtrekkertje. Een beetje een wegtrekkertje. Oh. Al die feestdagen. Jezus, wat heb ik feestjes allemaal gevierd, zeg maar. Nou, degene die geen feestjes aan het vieren is... en momenteel een beetje aan het bijkomen is natuurlijk de Italiaanse premier... Silvo Berlusconi. Die is ondanks gewond geraakt natuurlijk bij de aanval... bij, bij, de, bij die wedstrijd beeldjes gooien. Ongelooflijk dat die man in die mensemassa ook nog gewoon... Berlusconi heeft geraakt met zo'n klein zwaar beeldje. Hij heeft natuurlijk zijn neus gebroken. Een paar tanden zijn afgebroken. En hij is nu helemaal aan het bijkomen. En hij dacht, nou, wat moet ik met die tijd doen? Ik kan natuurlijk gewoon... Me bezighouden met de wereldproblematiek. Maar een beetje inlezen wat de mensheid in Italië nou precies wil van mij. Maar nee, hij heeft dan een beter en mooier doel. Hij gaat liedjes schrijven: liefdesliedjes. En dat heeft hij al eerder gedaan. Hij heeft al eerder een CD uitgebracht. En daarvoor ook nog eens een CD. Dus het is al zijn vierde CD wel geteld. En dat heet Berlusconi en. Uh, um, Appetitie, Appetit, Ik kan het niet eens uitspreken, gewoon. Ik heb het in de geproefd. Maar goed, die helpt hem erbij. Hij heeft uh, al acht liedjes van de twaalf heeft hij af. Dus gewoon de nieuwe Giulio Iglesias. Dat daar idee. doelt hij op, denk ik. Ja, ja god een oh god. En hij is uh, vooral geïnspireerd door de dingen die hij zelf meemaakt. En die, daar maakt hij dan teksten over. En die serie komt binnenkort uit. Dus dan krijgen je een liedje van En toen gooide hij. Ja, zoiets. En ja. toen, in het Spaans of in het Italiaans klinkt dat veel mooier natuurlijk. Hè? Ja, oh, zeker. Ja. Dus dat uh, komt wel goed. Het, dat geld dat gaat hij nog allemaal weer gebruiken om uh, de, de, de leuke, infrastructuur de leuke te verbeteren. Ja, in te huren om voor hem te werken. Nou, zou het echt? Om voor hem te werken, hè? Nee, Want, uh, nee, nee, sowieso niet. Als jij er goed uitziet en uh, je hebt een stralende glimlach. Dan, uh, dan kan je minister worden in Italië, dat wist je toch? Ja. Nou, het is echt... ah, ja, je bent helemaal, helemaal ontzettend, zie ik gelijk. Nou, nee, ik zit meer te denken. Wat, dit, je dit, denkt van, dat... ja, die dames met die hele grote, die Lolo Ferrari of zo. Uh, weet je zo? Ja, die komen ook uit Italië natuurlijk. Ja. De naam zegt dat al. Ja. Nou, maar het ongelooflijk dat die man nog steeds daar gewoon <laughs> nog iets betekent ook gewoon. Nou, dat is... nou, volgens mij gaat hij gewoon geleidelijk aan gewoon, uh, weggepest worden door uh, de hele Eurocommissie. Of, of Italië gaat zich weer afscheiden van de hele Eurogebeuren. Ja. Dat kan natuurlijk daar, ook. Want daar is hij eigenwijs genoeg voor die Berlusconi. Ja, zeker weten. Dus ik dat ben heel mijn, benieuwd. Dat wil mijn, uh, mijn volk. Mijn volk heeft ook niks te vertellen. Eigenlijk gewoon zijn volk. Nee. Eigenlijk? Nee. nee. Want als er iets uh, dan negatiefs Dan zijn ze dankbaar komt... voor die pasta. Maar voor de rest dus, is het basta. Nee, want als er iets negatiefs over wordt geschreven... Hup, dan wordt het gewoon weer uit de krant vandaan ja. gegrist. Ja, maar hij is ook heel pissig dat hij geen invloed heeft op de rest van Europa. Ja. Want was er toch ook niet... Uh, een keertje dat ik dan hoorde van dat, ze wilden, dat hij dan heel misschien dan het hoofd van de, van de Europese Unie zou worden voor een jaar of zo. Ja, hij wilde graag meedoen, maar dan wilde hij wel zelf uh, touwtjes in handen ja, houden. Ja, en dat, uh, dat is natuurlijk niet goed gevonden. En terecht natuurlijk. Wat hè. moet die man een kleine piemel hebben? kan gewoon niet anders. Ja. Nou, dan mag je toch blij zijn dat het daar bijna nooit vriest. Want anders nee. heb je helemaal geen zelfrespect meer. Echt, dan wordt hij helemaal raar. Ik heb uh, over koud zijn. In de Russische regering heeft vrijdag een minimumprijs uh, vastgesteld van 89 roebel. Dus 2,04 euro voor een liter wodka. Ik vind het een koopie persoonlijk. Maar de goedkoopste wodka is hier door in één klap meer dan twee keer zo duur geworden. En die maatregel is dus bedoeld om het aantal doden als gevolg van excessief drankgebruik in Rusland te verminderen. En het is ook gebleken door een studie in medisch tijdschrift The Lancet. Dat is dus blijkbaar een Amerikaans tijdschrift, denk ik, of Engels. Die concludeerde vorig jaar dat meer dan de helft van het aantal sterfgevallen onder Russen. tussen de 15 en 54 jaar. sinds het uiteenvallen van de Sovjet-Unie in 1991. aan drankmisbruik te wijten is. Maar de doktoren die vrezen evenwel dat de maatregel mensen er net toe zal aanzetten. om illegaal gestookte alcohol te gaan nuttigen. Of nog erger, industriële alcohol of antifries. Dat heb je wel nodig oh, daar. Oh, ja. Ja, we kijken, het wordt gewoon puur als antifries gebruikt. En uh, wat ook, dat vind ik ook vind zo'n leuk weetje. Dat in Rusland er wordt de wodka meestal tegelijk met voedsel genuttigd. Dus gewoon alsof je een wijntje bij het eten neemt. En de mensen die dus wodka zonder iets erbij drinken. Die worden door velen daar als dronkaards gezien. Terwijl die anderen gewoon, ja, ja, ik eet erbij. Dus ik ben geen alcoholist, weet je wel. Hmm. En die heten dan pianissies, heten ze. En dat geldt ook voor Polen. daar wordt ook heel veel wodka gewoon bij de maaltijden genuttigd. En s ochtends vroeg op feestdagen is het en met Kerstmis en Paas en zo en elke gelegenheid wordt gebruikt om herhaaldelijk te kunnen toosten. Is het niet handig om gewoon zeggen wodka uit de kraan te laten komen? Ja, misschien wel. Maar ze staat ook hè, in Russische en Poolse studentenkringen is wodka populairder dan bier, vooral als deze met appels gemengd is en het heet dan tsarlotka. O, Dat betekent zoet, letterlijk zoet. betekent het appeltaart. Het is goedkoper en men raakt sneller onder invloed. Dus het is echt het is echt hoor. Maar er zijn zoveel mensen dus die daar gewoon doodgaan door die hele rotzooi. Je bevries niet, dat is wel zo. Ja, dat, daar gaat het gewoon denk ik om. Maar op een gegeven moment heb je... Je, je boven is helemaal leeg. Ja. Je, die heb je helemaal uitgeplast gewoon. Helemaal alles is stuk. Ah, Ja, maar het is... Je bevries misschien niet, maar het is ook weer zo van al je aderen gaan openstaan. Dus je onderkoelt wel heel snel. Ja. En dat is gewoon het gevaar. Het is raar Ja, het gewoon. is heel erg. En ik denk ook dat... Zeker Rusland is zo uitgestrekt dat je nou ook hier en daar zo'n nederzetting hebt met waar een paar, daar kan je gewoon van, van die prachtige films op maken. We moeten gewoon van die live ja. dingen daar camera's neerzetten en zo. Je komt daar de eerste week, vind je het leuk, Maar daarna dan word je echt zwaar depressief, omdat het verder echt helemaal ja. niks is, ook gewoon. Ja, precies. Het is half tien, Excuus, nog geen regio straks naar deze plaat. Dus. Hou hem hier. Blijf aan toestel. LDA. met deze blaad. maar je hebt geen idee wat je meezingt. Het gaat over de favoriete moorder. moorden. Uh, ja En daar heb je vast een lijstje van welke moorden. O, die moord was. Echt heel erg spectaculair. Ja, die staat op nummer 1 bij mij. Het is half geweest en om half altijd even wat wetenswaardigheden uit de regio vandaan. En vandaag, op zaterdag 2 januari swing, swingt Swingsjum op twee plekken het nieuwe jaar in in, in het meterhuis in Haarlem is een jaren 80 90 en nu feest de DJs draaien een mix van uh, voornamelijk funk, Latin House en Dance. En daarnaast is de maandelijkse Disco Dance Classicavond bij Party en Danscentrum van Altena in Hoopdorp. Dus het ligt nog wel een stukje uit elkaar, maar nou ja, goed, misschien moet je kiezen welke je neemt. En daar is muziek van uh, vooral de good Old jaren 70 en 80. En dat soort meuk komt er voorbij. Als je het leuk vindt, moet je daar naartoe gaan. Aanvang is om uh, 8 uur. Het is tot 1 uur. Toegang is 9 euro. En de kaarten zijn nog verkrijgbaar aan de deur en dan uh, bij je kan ook nog even kijken bij www.zwinksium.nl. Uh, en bij de Primera winkels, dus wat is voor het feest? Als je wil feesten. Even serieuze ja, berichten. Feesten. Nee, ik heb, nee, ik heb geen serieuze berichten. Heel leuke. Oh. De vrijwilligers van Zandvoort wordt door het bestuur van de gemeente Zandvoort een bioscoopvoorstelling aangeboden. De voorstellingen worden begin 2010 op de onderstaande tijden aangeboden. Maandag 11 januari om 7 uur, 12 januari om half 2, 14 om 19 uur ook weer en 15 om half 2 dus bent u vrijwilliger in Zandvoort of wilt u een van deze vier bioscoopvoorstellingen bijwonen? Dan kunt u een kaartje afhalen bij Circus Zandvoort, Gasthuisplein 5 of Pluspunt. En na notering van uw naam en vrijwilligersorganisatie, Schrapwerk, krijgt u een kaartje voor de voorstelling van uw voorkeur direct mee op het op, op, Vollesvol. Wanneer hey. gaan we, Wilco? Want wij zijn ook vrijwilliger. Ja, oh, ik heb hier altijd een ruzie met jou. We, hebben, hoi, hoi. we zijn geen vrijwilligers. Wat zijn we dan? Nee, we zijn, we zijn gewoon hobbyen hier. Ja, oké. Okay. Maar ik Normaal vind het wel. Het om maar nu keld. kunnen we, we kunnen wel gaat zijn. Wie is koop nu? Ja, we, zeggen, we kunnen er wel misbruik van maken. Ja, nee, dat vind ik geen misbruik. We hebben het gewoon verdiend. Omdat nee, we iedere keer zo vroeg opgaan. Ja, dat is wel waar. Ik, ik krijg altijd heel veel terug van onze programmaleiding. en van, van, van, van, van, van, noem je dat, van de Luister. Ik krijg veel terug van jou eigenlijk. Ja, ik krijg ook heel veel terug van jou. Ja, ik oh. zit al ja, gewoon heel nee. Goed. Ik zie er nou uit iedereen. Oh, ik sluit ik vind het, vind het heel gezellig. gezellig. Oh, wat een oh. positiviteit allemaal. De maandag, uh, de maandag is op 4 januari. En dan is iedereen weer van hartelijk welkom. In het Raadhuis in. Heemsteden, Daar is namelijk ook nieuwjaarsreceptie. En dat is vanaf half acht s'avonds. Niet meteen om zeven uur voor op de stoep staan. deze schenkers dan geen drank. En om acht uur houdt burgemeester Marine Herenmaas haar nieuwjaars toespraak. Ook waarschijnlijk over de moderne techniek. Dat die slecht is en zo. En we stompen af. Dus, nou, daarna begint het feest in de burgerzaal. En de Pikenshal is half van het raadhuis. Het er is zelfs een band. Het wordt gekkenhuis. Latijns en de Amerikaanse sfeer komen oh, er. We gaan helemaal Met zijn, hapjes. Hè? Je goede voornemen. Stel ze maar uit naar 2000, of naar uh, 5 januari. Want die avond moet je nog even los. Maar maandagavond dus. Maandagavond. 4, 4 januari. Tussen half acht en 9. kunt u dus de burgemeester en de leden van het college de hand schudden. Ja. En de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie is. Resectie, een sexy nieuwjaarsreceptie. Hmm. Is in de raadzaal van het Raadhuis. Ingang via de Trappen aan het Raadhuisplein. Dat is in stand voor dit. Ja, En op 6 januari uh, zal het bestuur van de afdelingsantwoord van de VVD vanaf. Half acht in het eethuiscafé De Zandvoorter. Waar is dat? Leden en sympathisanten ontvangen. En het CDA doet het op 8 januari in Hoogland. En de Ambo op 8 januari in het gemeenschapshuis van half drie tot vier. Schrijf u wel mee thuis, want het is, ja. wordt nu erg wakker. Ja, de CDA haal, is om acht uur. Dus we kunnen eigenlijk gewoon, we rollen de bolden gewoon we beginnen. Gewoon, maar we beginnen eerst in Heemsteen en dan gaan we door naar Zandvoort. Ja. En dan hebben we de zesde. En dan de achtste hebben we smiddag dus middag 1 en saavond. Nou, gezellig. Ik denk dat ik een beetje vrij neem bij jou gewoon intrek. Maar helemaal gezellig. Oké, okay, tijd voor de Jolandekeuze. keuze. Ja, dan zal ik even vertellen hoe die heet. Ja, probeer dat maar eens. Het even, is ja. uh, Axel Red met Arita et moi. Volgens mij gaat het misschien wel over de zwingende Arita Franklin. Ik heb geen idee. Het lijkt ah, op... Hij swingt de pan uit. Hij swingt de pan uit. Het is een cover van iets, maar ik kan niet achterhalen. Swing it out de l'Afrique pour ton cœur et ta... sender on so you love you c'est au a respect J'suis Van de Strokes zit er dadelijk voor in, maar het is ook niet zo gek. Wat zit de zanger dan op van de Strokes? Deze zit was een doorbraak in 2006, volgens mij alweer. En dit was de nieuwe single van Casablanca, zo heette de man. En het heette Eleven Dimension. Hij denkt dat het een 11 Dimension is. Dat krijg je van te veel drugsgebruik, denk ik, zeg ik dan weer. Er zijn maar drie, dimensie, drie dimensies: hoogte, breedte en diepte. Ja. wij gaan vooral de diepte in. We Absolute. zijn we bekend om, dames en heren. Absoluut. Dat doen we bijna al vijf jaar, volgens mij, dat wij de diepte in gaan. Ja. Ongelooflijk. Ik heb, nee, niet bijna. Al vijf jaar. Al vijf jaar. Het wordt het zesde jaar. Wordt het zesde... Ik ga nog zes keer natel in mijn agenda, hoor. Hey, maar heb jij woensdagavond nog wat gemerkt? Want uh, er is uh, een re minuut reclamecentrum ingekocht. Woensdag bij uh, Nederland 1, RTL 4 en SBS 6. Ja? Dat ze allemaal uh, tegelijk één minuut uh, plat gingen. Uh, uh, en het was dus... Uh, dat de uitvaartorganisatie had dat had geregeld om de mensen de gelegenheid te geven om stil te staan bij overleden dierbaren. Oh. En de directeur, Peet van Wageningen, stelde dus dat onze medewerkers een sterke behoefte hebben bij een nabestaande merken aan manieren. waarop zij de overledenen een plek kunnen geven en een nagedachtenis levend kunnen houden. En het is in de eerste keer dat in Nederland zo'n herinneringsminuut wordt gehouden. En het is de bedoeling dat het initiatief in de toekomst een jaarlijks vervolg krijgt. Maar ja, je moet er toch niet aan denken dat iedereen dat gaat doen dan op de woensdag voor Oud en Nieuw. Al die begrafenisondernemers hebben gewoon een uur geen televisie. Dat is waar? Hè? Als het niet meer is. Nee. Want er zijn er zeker wel meer dan 60. Maar ja. wat ik ook wel heel leuk vond nu met Oud en Nieuw. Dat, uh, uh, je hebt nu overal ook die Japanse lampionnetjes met zo'n kaarsje erin. Die zag je dan allemaal vliegen. En het was natuurlijk perfect weer uh, dat het uh, vrij windstil was. Ja. En die dingen die brandden zo lang. Ja, ik, ik weet vond, niet. Het is wel vond, vervuilend hoor. Ik vond het vervuilend. Ik vond het gevaarlijk. Ik was in uh, Arsendelft, daar nou had je ook heel veel van die. Uh, van, die lampier, van die lampionnen. lampionnen die ja, nou, een halve meter hoog bijna. Ja, ja. En ook heel breed. En er zit een pittig vuurtje onder. En dat ging net over het huis. En op een gegeven moment kwam het in het riet terecht. Oh, dat ging fikker natuurlijk. En toen viel hij om. Toen dacht ik, nou, nou gaat die zak gaat wel branden. Maar die zak brandde niet. Oh, die zou gaat brugneers? het riet opbranden. branden. Dus op een of andere manier. Ja, het leek wel of een wonder dat er niks gebeurde. Maar ik denk, ja, misschien is daar toch heel veel testen mee gedaan. Dat het toch veilig is. Ik, het ja. zag er heel geband, valig, gevaarlijk uit. Maar ik vind het wel... Uh, het geeft wel iets uh, etherisch. Iets, uh, iets moois. Iets, uh, iets verhevens. Ja. En ik kan me ook heel goed voorstellen als, als bijvoorbeeld inderdaad... Uh, ik kan wel zeggen, als ik doodga van... Uh, dat ik dan wil gewoon dat ze s'avonds dan... Ter uh, ter uh, aan, aan mij... Dat er gewoon dan uh, een aantal van die dingen opgelaten worden. Ik vind... Ik vind het vooral milieu vervuilend vind ik het vooral. Het is een grote zaak, Ja, zakko. maar doodgaan is sowieso milieu ver, vervuilend. Geboren worden is al heel milieu vervuilend. Ja, dat ben ik wel nieuwsgierig. Dat ze, hebben ze er geen onderzoek naar gedaan van hoeveel, hoeveel het scheld als een mensen weer doodgaan, of het dan niet echt eh, milieuontlastend is. Nou, het is het, milieu. het meest milieuontlastend om niet geboren te worden. Dat is wel waar. Dat is gewoon het allerbeste. Ik wilde eigenlijk vier kinderen. Ik heb er twee genomen. Hey, kijk hoe ik wat ja, ja, heb gedaan het milieu. goed bezig. Ongelooflijk, oh, gewoon. Dat is heel positief om te horen. Natuurlijk. Ja, precies. Hij eh, echt gewoon goed straks bezig. nog even wat nieuws over Tiger Woods. Oké. Okay. Ja, Tiger Woods. Het jaar van... Hoeveel kinderen heeft hij inmiddels? Ik weet het niet, maar heeft hij heeft al heel veel vrouwen. Dat heeft hij nogal alweer. Hij schijnt betrapt te zijn. Ooh. Eerst even de gassen. Heavy cross. Had dan... hij weer? Holy One. Funny way to make ends meet when the lights are out on every street. It feels alright, but never complete. En zo'n flinke dame, de kluitgewassen dame die de mooie muziek maakt. Het is tien voor tien. En ik had het net al van Tiger Woods. Tiger Woods is natuurlijk vorig jaar geheel door de mand gevallen. Het was een, een voorbeeldige man. Iedereen wilde hem wel op de koffie hebben. Dat noemen ze altijd een voorbeeldige schoonzoon. Dat is echt de ideale, ideale schoonzoon. Ideale schoonzoon. Hij ziet er ook heel uh, innemend uit. Hij heeft echt oh. een heel uh, leuk gezicht. Ik zou er bijna zelf uh, opvallen als je, dat je denkt van nou, haal. proberen ze die hole one <laughs> maar uh, ja, hij schijnt toch heel wat vriendinnen daarnaast te hebben gehad. En uh, hij heeft, uh, eindelijk van vorig jaar heeft hij nog gezegd, ik ga mijn leven beter. Hij heeft gezegd van, ik ga al mijn tijd steken in, uh, in het putten uh, mijn, in de bekende Is het hol. tijd steken? Is een, ja. Is een, uh, is een, nou goed, je geval zijn bal steken ergens. Nou goed, hey, he, ja? we zitten vast in alleen uh, uh, ja, de volzinnige teksten. Nou maar in ieder geval, uh, hij zegt van, ik ga mijn leven beter, ik ga alles weer focussen op mijn gezin. Dat moet gewoon weer uh, goed ja, hij heeft komen. Twee kinderen, zagen we een zoontje en een dochtertje. Ja, het is leuk als je alleen bent. Dat je denkt, nou leuk. Maar als je nog twee kinderen bij hebt, dan moet je, je toch een beetje gedragen. Maar nu schijnen camerabeelden van hem uh, bekend zijn te worden, uh, zijn gemaakt via een Amerikaans station, dat hij toch weer vreemd is gegaan met een van zijn minnaressen. En het is nu niet uh, achterhaald. Ja, als het welke nou altijd is... al je minnares is, ga je dan nog vreemd? Ja, hij heeft er heel veel schijnten. Oh, en hij heeft ja. er in ieder geval een stuk of drie die bij naam bekend zijn. En nu is ze dus uh, daar met haar gezien in een parkeergarage. En die beelden zijn nu op een uh, Amerikaans station, uh, uh, hebben ze die laten zien. Maar nu gaan die beelden ook nog een keer worden verkocht aan die vrouw van Tiger Woods. Dat, ja, zo, die, die worden gewoon verkocht. En die kan je ja. gewoon die. Dat is de tol van de roem. Want eerst dan leef je samen nog een van Nou, we gaan er alles aan doen. En even, dan gaat het gewoon echt. Dan maak je die stap. We gaan hem leeg plukken. Ja, en ja. dat gaat nu gebeuren. Uh, hij is nog wel met zijn jacht uh, is hier gezien, er is een feestje op zijn jacht en verder had hij zelf gezegd dat hij uh, naar een, uh, een feest moet, nee, naar een sportevenement in Las Vegas. Maar daar werd hij dus uh, gespot met een hele mooie aantrekkelijke dame, ja. Een strak pak. ja, ik kan me ook wel weer voorstellen dat het uh, erg moeilijk ja. is om het allemaal te weigeren, want ja. Reken maar dat, die, dat er een hoop vrouwen op hem afkomen. Ach, als je die vrouw, echt een hele mooie vrouw hebt. maken. moet je sterk in je schoenen staan, wil je, dat, uh, wil je die verleiding kunnen weerstaan. Mooie man, een kan wat en hij heeft een hoop geld. Nou, dat is alles schoon wat hij je wil. Heeft ja, hij heeft alles mee. Hij heeft een hele lieve, warme lach, vind ik. Ik denk ja. van ja, heerlijk. Maar ja, in Amerika gaan ook nog wel eens dingen fout. Want er, uh, er was er iemand overleden, Aurelie Tutsilo. Maar hij was 95 jaar. denk je, nou oké, okay, weet je wel. Maar de nabestaande, die wilde toen zij... Uh, uh, vlak voor de crematie nog even... wilde ze toch nog even een kusje geven op haar koude wang. En uh, toen uh, dus zei hij al naar beneden... ogen half dicht, lees zijn ogen open... Oh, het was een vreemde. Wat was het nou? Het is gewoon de verkeerde man of ja? vrouw. Want de Aurelie was per ongeluk was al gecremeerd. Uh, de begrafenisondernemer is natuurlijk in alle staten... Heeft zijn uh, letterlijk, hey, in Amerika, dat vind ik wel grappig... maar die heeft zijn excuses aangeboden. Hij sprak van een zeer ongelukkig incident... Maar de familie heeft dus aangifte gedaan. En uh, ja, daar gaan we nog meer van horen. Het, uh, alles vond zich plaats in Prospect. Een prachtige naam, hè? In het Amerikaanse staat Connecticut. Dus uh, ja. ja, nou ja, Aurelie die is dus al iets eerder uh, naar de wolken gegaan. Maar okay. helaas, helaas, helaas. Dus er is gewoon geen levende die begraven is of verbrand? Nee. Maar het is gewoon een persoonsverwisseling geweest? Ja, ik vind het ook wel eng, hoor. Die uh, crematie uh, gebeuren. Want uh, als jij inderdaad ooit een... Uh, iemand even op ruimen. Je legt hem gewoon de, de bij in zo'n kist en pfft, weg. Ik vind toch altijd uh, ja. dat het een regel moet zijn in, uh, in dat soort dingen, dat ze een foto even op de kist, van check even of dat dezelfde is als iedereen erin zit. Is er niet, niet wat om gewoon een body scan van te de... maken? Ja, ja, als iedereen een chip heeft bij de geboorte en dat ja. je kan chippen of nou, het, het echt de goede is. Ja, precies. Gewoon een body scan. Dat ja, het lag toch helemaal idee in goed eigenlijk helft. wel. Ja. Nou ja, goed, dit was bereiden Voordat je weet, is het alweer voorbij? Ook gewoon ja, het kaart. gaat weer als een hier Ik trek mijn snowboots aan ik denk, nou, ik uh, ga maar eens op huis aan. Ja, zeg, nou, denk, nou dan... rij je wel voorzichtig, nou, want dan zijn we er volgende week alweer. weer. Ja, dan wel. Het is altijd weer spannend of we er zijn natuurlijk. Ja. Uh, nou, alvast uh, een prettige dag voor de... Uh, vet, ja, een fijn weekend. Fijn we hebben weekend. een extra lang weekend, dus geniet ervan. Ze zeggen ook, oh, maak er wat van. Dan gaan we sleetje rijden, een drinken. Later! Hoi! Hoi.